In de volgende fase van de kabinetsformatie gaat D66 waarschijnlijk met het CDA om tafel om te praten over de inhoud. Volgens ingewijden is het een serieuze optie om die twee partijen eerst bij elkaar te zetten. Om te kijken waar ze elkaar kunnen vinden. Daarna kunnen andere partijen aansluiten. D66 en het CDA zijn de grootste winnaars van de verkiezingen en sluiten elkaar niet uit als coalitiepartner. Verkenner Koolmees komt morgenavond met zijn advies over het vervolg van de formatie. In Oekraïne komt een groot onderzoek naar corruptie in de energiesector. Er zijn aanwijzingen van een omkoopschandaal bij het Oekraïnse staatsbedrijf voor kernenergie. Er zou 100 miljoen dollar zijn weggesluist. Het anticorruptiebureau spreekt van een criminele organisatie... die werd geleid door een zakenman, een oud overheidsadviseur... en het hoofdbeveiliging van het kernenergiebedrijf. De Oekraïnse energiesector heeft het al zwaar vanwege Russische aanvallen. President Zelensky wil dat iedereen die bij de corruptie betrokken is... bestraft wordt. Een van de grootste moskeekoepels, K9, wil dat er een nationaal coördinator komt die zich richt tegen islamofobie. Dit vanwege toenemende bedreigingen aan het adres van moslims in Nederland. Verschillende moskeekoepels maakten daar de afgelopen maanden melding van. Canada verliest na bijna 30 jaar de status mazelenvrij. Volgens de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie krijgt het land een mazelenuitbraak maar niet onder controle. Sinds de uitbraak vorig jaar oktober zijn meer dan 5000 gevallen van mazelen gemeld. Vooral in de regio's Alberta en Ontario waren grote uitbraken. Steeds minder Canadezen laten hun kinderen tegen mazelen vaccineren en daardoor komt de ziekte steeds vaker voor. Het weer vanuit het westen trekt de regen over het land. Vannacht wordt het droger bij 7 tot 9 graden. Morgen dan bewolkt, maar wel droog bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog altijd een kwartier tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg. Bij Muiderberg is een ongeluk gebeurd en zijn drie rijstroken dicht. En tot zover de A&D-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud. Dit is Play it loud Dutch Fury. Het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur s avonds Twee uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands. Leo. Hi, ik ben Robert van Epinekion en wij maken epic symphonic metal. Ons tweede album, The Voice of Nature, komt volgend jaar op 6 februari uit Hi, Renate hier, toetseniste van Epinikion. De eerste single, en ook meteen de titeltrack, is deze maand de single van de maand bij Play It Loud. Super! Hallo Rutger hier, de bassist van Epinikion. Wij zijn heel benieuwd wat jullie van de nieuwe muziek gaan vinden. Wil je ons een keertje live zien en horen? 12 december staan we in de Flux in Zaandam. Dit is The Force of Nature.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 worden jullie ook wekelijks op de hoogte gehouden... dankzij het metalnieuws en de concertagenda. En vanavond is het weer van tijd voor een van Play It Loud's laatste aanwinsten. Het maandelijks terugkerende programma... speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene... met zowel nieuwe opkomende als oudgediende acts... die ons mooie metal-landje rijk is. De komende twee uur hoor jullie dus weer een maandoverzicht. Net zoals met Brand New, ditmaal met oktober releases. In een aantal gevallen persoonlijk aangekondigd door de band zelf. De vaste luisteraar van Play It Loud weet natuurlijk al lang... dat ik inmiddels... Elke uitzending een uur steefvast begint met de uuropener, Dat sinds kort ook meteen de single van de maand is. En speciaal wordt aangekondigd middels een persoonlijke boodschap. Waarmee betreffende band dus als de eerste deze uitzending extra in het zonnetje wordt gezet. Elke maand hoor je dus een andere band hun nieuwste single aankondigen. Die ik dus vet vind. En deze maand was het de beurt aan mijn speciale gasten van december. De epische symfonische metalband Epinikion. Die op 2 oktober de eerste single en tevens titeltrack van hun aankomende studioalbum The Force of Nature releaste. Je hoorde de hele band het nummer persoonlijk aankondigen... vertellen over de band en het nieuwe album... Dames en heren, natuurlijk onwijs bedankt. En tot de 22e van december. In oktober was een goede maand qua releases... dus heb ik voor vanavond een selectie gemaakt met bands... die nog niet eerder zijn gedraaid bij Dutch Fury. Uiteraard komen natuurlijk ook een aantal oude bekende namen voorbij. Maar de nadruk ligt vooral bij nieuwe bands... of bands die na lange tijd weer iets nieuws hebben laten horen. Voor de volgende relatief nieuwe band... reizen we af naar het oosten van het land, Enschede om precies te zijn... waar de dynamische en krachtige black-and-metal-band... Tenuum sinds 2023 actief is. De band bestaand uit vijf getalenteerde muzikanten wordt, uh, werd voornamelijk beïnvloed door artiesten als Lorna Shore, The Black Dahlia Murder en Shadow of Intent en combineert intense metal met een bezwerende melodie om een geluid te creëren dat zowel bruut als prachtig is. Met elk lid met hun unieke vaardigheden en invloeden creëert Tenuum een geluid dat zowel episch als verpletterend is. Met de EP Singraven op zak maakt de band zich op voor hun eerste langspeler en een voor Eerste voorproefje hiervan verscheen op 2 oktober in de vorm van de track The Ashes Whispers It Still. En die ga je nu horen.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 Instrumentalist Joey Veerbeek is een bezig bijtje. Naast dat hij actief is bij keideren en was bij Syncardian, had ik hem een tijdje terug ook al benaderd voor zijn death metal project Goat Milker. En nu is hij ook nog eens actief met zijn gloednieuwe solo project Goatism... waarmee hij stoner rock maakt met een grungy twist... maar ook elementen van doom metal in heeft verwerkt. Hij heeft wat met geiten, geloof ik. Je hoorde net zijn nieuwste single The Eclipse of Sorrow... dat op 4 oktober werd gereleased en het eerste nieuwe materiaal is... sinds zijn debuutalbum Solace in the Abyss uit 2004. 24. En als de naam Prostitute Disfigurement je wat zegt... dan kun je de nieuwe band Unlocked ook ongetwijfeld wel... van de gitaristen Roel van Kruisdijk en Benny Butts. Samen met vocalist Joost Aanraad vormen zij begin 2023... deze oldschool death metal band met elementen van Thrash and Black uit Eindhoven. Ze vonden Kevin Paradise van Be Nighted, bereid om plaats te nemen... achter het drumkit en namen vorig jaar het debuutalbum Battlemite op... en speelden datzelfde jaar voor het eerst live op Grindhoven. Sindsdien timmert de band hard aan... ...aan de weg en leverden zij op 7 oktober hun nieuwste single Push the Needle... ...komend van hun aankomende tweede studioalbum Madman Doctor. Ik vond de heren bereid om wat op te nemen voor hun single die je aansluitend natuurlijk gaat horen. Jullie ook, onwijs bedankt mannen. Hallo, Roel hier, gitarist van de Eindhovense death metal band Unlocked. Wij spelen old school death metal met de nieuwe energie... ...en we gaan begin volgend jaar ons tweede album uitbrengen, genaamd Madman Doctor... Daarvan is nu de nieuwe single Push the Needle te beluisteren op Dutch Fury. Nick van Reflect Reality. Leuk dat je luistert. Wij zijn druk bezig met het afronden van ons debuutalbum. Je gaat zo ons nummer Hollow Hearts horen. Dat is de openingstrek van het album. Vrijdag brengen we onze tweede single uit, The Grey Eagles Hillside, die de melodische kant van het album laat horen. Volg ons op onze kanalen om niks te missen. Op Spotify is dat Reflect Reality en op Instagram Reflect Reality Band. Genoeg geluld. Dit is Hollow Hearts. Nick van de nieuwe metalcore band Reflect Reality vertelde aansluitend wat over hun band en de op 7 oktober verschenen debute single Hollow Hearts die ik aansluitend na Unlocks de push the needle draaide. Reflect Reality speelt metal waar sfeer en impact elkaar niet in de weg staan. De melodie die centraal staat in de vele lagen van de muziek smeet alles samen tot een coherent maar toch divers totaalpakket. Voortgetrokken door een breed assortiment aan vocalen. Uiteraard eh, jij ook weer bedankt voor de input en veel succes met de band. Tot volgend jaar trouwens. En vooral Gelderland reizen we af naar Rotterdam... waar we subspectral tegenkomen dat stevige riffs... progressieve ritmes en verrassende songstructuren brengt, maar ook melodie. Ze spelen progressieve metal met een dynamische touch... waarbij experiment omarmd wordt, maar ook gewoon rocken is toegestaan. De band schakelt moeiteloos van harde en heavy... maar naar melodieuze passages altijd met het nummer in gedachten. Hun muziek komt uit het hart en laat zich niet in een hokje plaatsen. Het is muziek om te beleven. In 2022 bracht Subspectral hun debuutalbum One uit. Het album werd alom geprezen door de pers... en werd veelvuldig gedraaid op de Nederlandse metalradio. De band vond al snel hun weg naar het podium... en in 2024 namen ze hun tweede EP Drift Op... die op 26 november gaat uitkomen. Subspectral is op weg om een van de meest bepalende Nederlandse stemmen... in de progressieve metal te worden. Op 10 oktober verscheen de eerste single van deze EP... Met de titel Radiance. En deze hoor je nu met een korte boodschap van de heren zelf hiervoor. Eh, waarvoor dank uiteraard. Hey, Joel hier van Subspectral, Progressieve metalband van onder de rook van Rotterdam. Dit volgende nummer is van onze nieuwe EP Drift. Die uitkomt op 28 november. Op 22 november spelen we ook op de Dutch Park Night in Café De Trap Af in Papendrecht. Dus, vond je dit tof? Wil je meer horen? Kom dan vooral even langs. Voor nu, enjoy. En bedankt voor het luisteren.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 Vorig jaar sprak ik nog met bassist Olaf Spin van de uit Leeuwarden komende hardcore metalband Devon To Death over de Friese metal scene. En zojuist draaide ik hun nieuwste single Corrupter, dat vorige maand op 10 oktober verscheen. Het is de eerste single van hun op 24 oktober verschenen nieuwe 4-track EP Malefactor, dat een jaar na hun debuutplaat verschijnt. De mannen hebben de afgelopen jaren vooral de focus gelegd op live optredens in plaats van nieuwe muziek te schrijven. Maar geheel onverwachts is daar toch nieuwe muziek. Deffen To Death speelt recht toe recht aan naar een rauwe hardcore met metal-invloeden waar conceptueel of pretentieus denken niet nodig is. Het is gewoon hardcore waar de muziek en teksten recht uit het hart komen. De band eert de oldschool hardcore door niet alleen de riffs te spelen... maar ook door het podium op stijl te zetten. En voor ik het uur afsluit met een ruim kwartier... Nederlandse Blackend doom metal en symfonische deathcore... heb ik eerst nog de wekelijkse metal-nieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij. Play It Loud Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. We houden het even kort vanavond, want we hebben geen tijd te verliezen. Textures heeft een nieuw album aangekondigd. De nieuwe plaat is de eerste sinds de wederopstanding in 2023 en heet Genotype. Ondanks dat de band in 2016 die titel al noemde als tegenpol voor het dat jaar verschenen album Phenotype is de nieuwe plaat geen overblijfsel van songs uit die tijd. Het is volledig nieuw, van de grond af aangeschreven en zelf geproduceerd. Het album verschijnt op 23 januari via K-Scope. Afgelopen zomer was er al de eerste single. Nu heeft de band de tweede track At The Edge Of Winter uitgebracht. Hierop wordt de band bijgestaan door Charlotte Wessels. Een half jaar geleden bracht Death Angel ineens een nieuwe single uit. Maar daarna ging de band op tour en moesten we weer wachten op nieuw materiaal. Nu is er de tweede single in zes jaar tijd van deze Amerikaanse Treasures. De groetnieuwe single heet Cult of the Used. Overigens heeft de band recentelijk ook een clip gemaakt bij de vorige single Wrath Bring Fire met daarin lijfbeelden van de zomertournee. Misschien zie je jezelf erin, want er zijn ook opnames in van de show op Into the Grave in Leeuwarden. Dat was hem weer eventjes voor deze week. We hebben niet zoveel tijd te verliezen, dus vandaar een korte metalnieuws voor deze week. Ga door naar het afsluitende blokje van het eerste uur, beginnende met het nieuwe Nederlandstalige Black and Doom metal project Hexagraf, met duo Daan en Floris, bekend van onder andere Grauw, Hellevaarder en Schaffelt. De eerste single Sterven is Vreten verscheen op 13 oktober en is afkomstig van de debuutplaat Walsen van hoop dat op 18 december zal verschijnen via Void Wendor Productions. Thematisch verdiept Hexagraf zich in de grimmige realiteit van de zware industrie en fabrieken en legt het medogeloze ritme van industriële machines vast. Muzikaal vertaalt zich dit in een geluid dat traag, log en verpletterend zwaar is. Een mix van zwartgeblakerde doom, symfonische elementen en rauwe schoren grunts die zich als kolenstof en muffe tabaksrook aan de longen lijken vast te klampen. Zo werd Hexagraf geboren. En we sluiten het duur af met de Nederlands-Colombiaanse filmische deathcore band Science of Extinction, die op 7 november hun debuutalbum The Post-Human Manifesto hebben uitgebracht. Na de verpletterende singles Invocation, Ritual of the Second Son en The Precursor volgde op 15 oktober de derde single Reflections of Reality. Hiermee bevestigde 44 minuten durende plaat de compromisloze visie van de band op deathcore, gecombineerd met grootste symfonische texturen en intense technische bekwaamheid en legt daarmee het perfecte canvas voor hun apocalyptische en introspectieve thema's. De Post Human Manifesto duikt diep in de cognitieve en existentiële oorsprong van het menselijk overlevingsinstinct. Het album combineert mythe, introspectie en spektakelieve spect Spec, blah, blah, speculatieve kosmologie tot een Sonisch landschap waar kosmische vernietiging botst met de schijnbaar onvermijdelijke ondergang van de mens. Tot zo in het tweede uur met meer nieuwe metal releases van eigen bodem met Dutch Fury. Blijf luisteren. Ik hoort u alleen hier op ZFM Sandvoor.